Radio. bij de zaterdagnacht van Slam. Mijn naam is Ilke Klein, je luistert Days Like Nights Radio. En vandaag gaan we verder met het tweede en laatste deel van mijn nacht bij El Atico in Mendoza, Argentina. Als je vorige week ook luisterde, hoorde je het eerste uur waarin ik lekker rustig aan het opbouwen was. In dit uur begon het echt los te komen. Iedereen had het enorm naar zijn zin en ik zelf hoorde er ook bij. Later die nacht draaide ik ook nog back-to-back -back met Fernando Ferreira in de laatste uren. Maar dit is het laatste stukje van mijn solo-set. We trappen hem af, met Paul Hazendonk en Return to Saturn. Dit is You Can Have It All. opgenomen in El Atico, Mendoza, Argentina. Tot nu toe muziek van Peter Macto en Matthew Sona. Ook de nieuwe Butch When I Was Young... en zojuist hoorde je Tonko Waiting For. De sfeer bij El Atico was deze avond echt uitstekend. Het was een zondagavond in de week van Hernan Catania's Sunset Strip Shows... en Mendoza zat vol met events en feestende mensen. Deze volgende plaat kwam er ook heel erg lekker in daar. Dit is Helsloot Mambo. Matrix is real. Tijdens mijn drie weken durende tour door Argentinië de afgelopen weken. Ik ga trouwens binnenkort alweer terug voor de laatste twee shows van deze tour. Kerst heb ik thuis doorgebracht, uit de nieuw in India. En 16 januari ben ik weer terug in Pinamar. De allerlaatste show van deze reeks is op zaterdag de 17e in Rosario. Nu in deze set van El Atico, dit is McFly Your Voice.